Zijn CDA-collega Brinkman noemde het beter voor de stabiliteit om op het CDA te stemmen. En voorman de graaf van gedoogpartner PVV zei dat zijn partij in de Eerste Kamer keurig haar rol zal spelen om wetten te toetsen. Op 2 maart zijn de provinciale statenverkiezingen en de staten kiezen op 23 mei de Eerste Kamer. Personeel in het openbaar vervoer mag deze week gaan staken. Dat is de uitspraak in een kort geding dat was aangespannen door de regio Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. Die vinden dat te veel reizigers worden benadeeld door de acties. De komende dagen rijden er minder metro's, trams en bussen in Den Haag en Rotterdam als protest tegen de bezuinigingen en tegen de privatisering in het openbaar vervoer. In Amsterdam werd vandaag al gestaakt. In zijn woonplaats New York is de blinde jazzpianist George Shearing overleden. De Britse muzikant die sinds 1947 in Amerika woonde... werd bekend met zijn compositie Lullaby of Birdland. Dat nummer werd opgenomen door onder andere Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. In de jaren tachtig won hij twee Grammys voor zijn werk met de zanger Mel Tormé. Sir George Shearing was 91 jaar. Het weer, vannacht verdwijnt de regen en ontstaat plaatselijk mist. Het wordt een graad of twee, overdag veel bewolking, maar ook af en toe zon...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 No problem.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 Ik ja. ja. on forward